5 uur. De Radio 1 Dus Sarah Carrasso en Tom van Hek. Nederland verwacht dus slecht weer vanavond. In Paramaribo hebben ze dat net achter de rug. Nou, dat was nogal heftig. En we kijken ook naar de kandidatenlijst die vandaag naar buiten kwam. Van de PvdA, de, de kandidatenlijst uiteraard voor de komende verkiezingen. Eerst krijgt u het nieuws van Job Boot.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 Ja, hij ziet zichzelf als een martelaar en denkt dat hij in de gevangenis zijn ideologie kan verspreiden. Hij wil serieus eh, genomen worden. Maar goed, dit was wel een beetje voorspeld. Um, en ja, het belangrijkste komt nog, uh, want het zijn uiteindelijk de rechters die, die bepalen wat er gebeurt. Anders Breivik wordt berecht voor de moord op 77 mensen vorig jaar in Oslo en op het eiland Utoja. Het is minister Leers niet gelukt om een afspraak te maken met zijn Iraakse collega over gedwongen terugkeer van asielzoekers. In september praten de twee bewindslieden verder en tot die tijd mogen de asielzoekers uit het tentenkamp in Ter Apel in de opvang blijven. Irak wil tot nu toe geen asielzoekers opnemen die door Nederland gedwongen worden terug te keren. Volgens de Iraakse minister komen er zoveel mensen terug naar Irak dat het onmogelijk is huisvesting voor hen te regelen. Leers heeft Irak nu 5,5 miljoen euro toegezegd voor projecten om de terugkeer toch mogelijk te maken. Het geld kan bijvoorbeeld worden besteed aan huisvesting, maar dan moet Irak wel aan de gedwongen terugkeer meewerken. De Rotterdamse agenten die gefilmd zijn tijdens het schopincident zitten ziek thuis. De politie Rotterdam-Rijnmond wil niet zeggen of ze zichzelf ziek hebben gemeld of dat dit op aandringen van de korpsleiding is gebeurd. Een politiewoordvoerder benadrukt dat de agenten die de verdachte schopte en de collega die toekeek niet zijn geschorst. Het OM maakte vanochtend bekend dat de man die zondag door de agenten werd geschopt aangifte heeft gedaan.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 De man die de bommen maakte voor de aanslagen op Bali... is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. De 45-jarige Umar Patek wordt gezien als een van de sleutelfiguren. Er was een levenslange celstraf geëist. Correspondent Michel Maas. De belangrijkste reden is dat hij uh, spijt heeft betuigd. Hij heeft gezegd dat hij eigenlijk helemaal niet van plan was geweest... om in Bali mensen om, uh, te vermoorden. Hij heeft alleen die bom gemaakt omdat hij daar technisch toe in staat was, maar waar die bom voor gebruikt werd, dat was volgens hem het werk van andere mensen. Bij de aanslagen op Bali kwamen in 2002 meer dan 200 mensen om het leven, onder wie vier Nederlanders. De aanslagen waren het werk van het terreurnetwerk Jama Islamiyah. In 2008 werden in Indonesië drie daders geëxecuteerd voor hun aandeel in de aanslagen. Een man uit Halen in Limburg is volledig uit zijn dak gekomen toen medewerkers van de gemeente een hek kwamen weghalen. De man had het hek illegaal voor zijn huis neergezet. Volgens Limburgse media gooide de man met Molotovcocktails en bedreigde hij de politie met een kruisboog. De politie zegt dat er een dreigende situatie is ontstaan... maar wil de details niet bevestigen. De man verschuilt zich in zijn huis. Volgens de regionale omroep L1 bereidt de ME een inval voor... om de man te arresteren.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 Het weer vanavond vanuit het zuiden felle buien met onweer, windstoten en mogelijk hagel. De temperatuur daalt tot 12 graden. Morgen bewolkt, maar ook af en toe wat zon. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Zaterdag zonnig en zondag weer geregeld een bui. AMB verkeersinformatie. Het is niet drukker dan normaal op donderdag. De meeste vertraging heeft het verkeer rond Utrecht en Rotterdam. Van de 41 meldingen zijn dit de opvallende files. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden en Eenbrugge 10 kilometer. Komt door een aanrijding, maar de weg is wel weer vrij. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knopend Hoevelaken en afrit Bunschoten 7. Door een gekantelde vrachtwagen staat er op de A9 ook maar richting Diemen... tussen Aalsmeer en Holendrecht 7 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. A15 Europort richting Rotterdam tussen de afrit Briele en Spijkenissen... Kilometer. En er is nog steeds een uh, omleiding op de A67 Eindhoven richting Venlo. Bij het knooppunt Zaander Heiken kan uh, het verkeer richting Duisburg omrijden via München Gladbach. Het komt door een ongeluk op de Duitse A40. Het kan omrijden via de A73, uh, A74 en de A61. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 7 minuten over vijf. We horen zo weer wat u helemaal zat bent... waarover u, u klaagt bij collega Tom van Hek. Maar eerst gaan we het hebben over het ACTA-verdrag. Het anti-piraterijverdrag gaat het niet halen, lijkt het. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Hek. Want de handelscommissie van het Europees Parlement heeft het ACTA-verdrag verworpen. De handelscommissie is al de vijfde commissie in het Europarlement die het verdrag verwerpt. En daarmee lijkt het verdrag wel voorgoed de prullenbak in te verdwijnen. Ik ga erover praten met Europarlementariër voor D66, Marietje Schaken, enige Nederlandse lid van de handelscommissie. Mevrouw Schaken, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Um, ja, dat ACTA-verdrag, ook wel het anti-namaakverdrag. Kunt u nog heel kort even aan ons uitleggen wat dat ook alweer was? Ja, het verdrag probeerde de handel in namaakproducten, dus in eerste instantie goederen, bijvoorbeeld spijkerbroeken, tasjes, uh, maar ook medicijnen tegen te gaan. En uh, gaandeweg is daar ook uh, nou ja, wat men piraterij noemt onderkomen te vallen, dus er is steeds meer... Uh, ...in dat verdrag geplaatst, waardoor het eigenlijk een beetje een mengelmoes werd... ...en niet echt meer precieze actie neemt. En u bent uh, bij de mensen die van het begin af aan al een fel tegenstander van dit verdrag uh, waren... ...dus u moet wat dat betreft uh, blij zijn. Wat, wat is uw grootste probleem met dit verdrag? Ja, Deze set is inderdaad uh, al van meet af aan heel kritisch over het ACTA-verdrag... ...en dat komt omdat het uh, best een aantal belangrijke vragen stelt... ...maar niet de juiste antwoorden geeft. Uh, het is... In de eerste plaats uh, niet transparant tot stand gekomen. En uh, zijn er een heel aantal risico's, bijvoorbeeld op het gebied van internetvrijheid, digitale vrijheden. Uh, waarop de Commissie, de Europese Commissie, onze zorgen niet heeft kunnen wegnemen. Eh, voorstanders zeggen wel eens dat het verdrag gaat eigenlijk niet zoveel verder dan de wetten die er in Europa nu al zijn. Dus het heeft niet zoveel gevolgen voor de burger als, als u ons doet voorkomen. Wat zegt u tegen? Nou, dat is toch wonderlijk als er uh, zoveel Europese burgers geprotesteerd hebben tegen het ACTA-verdrag. En ook bedrijven, uh, internetbedrijven, internet service providers ...en uh, gerenommeerde organisaties als Oxfam, Amnesty International... ...Artsen zonder grenzen, de moeite hebben genomen... ...om zich blijvend uit te spreken tegen ACTA. Ik, ja, ik vind dat we daarnaar moeten luisteren. En uh, zij deelden de zorgen van D66. Dus uh, om dat zomaar weg te wuiven, als er verandert niks... Uh, ...dat is niet, uh, niet echt... Zijn er eh, aspecten aan dat ACTA-verdrag waarvan u zegt... als we het helemaal vernietigen is wel jammer... want een paar dingen, daar zouden we goed mee uit de voeten kunnen? Nou, aan het verdrag niet, wel aan de doelen. Uh, het is op zich natuurlijk goed om uh, te kijken... hoe je handel in netmedicijnen moet voorkomen... en hoe je kunt zorgen dat bijvoorbeeld uh, elektronica... die geïmporteerd wordt, uh, u in elk geval veilig is. Dus uh, als het gaat om volksgezondheid of over uh, consumentenveiligheid is het prima dat we, dat we daar kritisch op zijn. Er zijn ook al een heleboel regels voor. Uh, dus die kunnen we ook gewoon toepassen. Uh, als je kijkt naar uh, hoe douanecontrole plaatsvindt... dan uh, moeten daar inderdaad uh, mogelijkheden zijn... om ervoor te zorgen dat volksgezondheid en veiligheid niet in gevaar komen. Aan de andere kant zie je dat we uh, in een veranderende wereld leven... waar het heel gebied en kun je eigenlijk niet meer uh, met goede redenen de aanpak van uh, handel... in, uh, in ...namaakproducten met medicijnen... Uh, ...en ook uh, het downloaden van muziek en, en video op één hoop gooien. Ik ga u danken voor uw toelichting. En de lijn is ook soms wat moeilijk, dus, maar het meeste van u... ...hebben wij allemaal heel goed meegekregen. Dank u wel, Marietje de Aker, d 66 Europarlementariër. parlementariër Dank u wel. Goedemiddag. Dan gaan wij naar minister De Jager, want hij is zojuist in Luxemburg aangekomen... voor topoverleg met zijn Europese collega's. Het is het begin van een marathon van vergaderingen... die van cruciaal belang kunnen zijn voor de euro. Tijns AD ving de minister op bij aankomst. Minister De Jager, bent u blij dat er nu een nieuwe regering in Griekenland is... waarmee u zaken kunt doen? Nou, het is belangrijk natuurlijk dat de Griekenland een regering heeft... want er moeten heel veel hervormingen en bezuinigingen nog door worden gevoerd. Dus dat is op zichzelf goed nieuws, maar je moet er wel zien natuurlijk dat er uh, ook echt voortgang wordt gemaakt met die hervormingen en die bezuinigingen. De laatste paar maanden vanwege de verkiezingstijd... leek dat toch een beetje stil te vallen. Dus nu moet de nieuwe regering echt weer fors aan de bak. Stel, de Grieken vragen vanavond om wat meer tijd... voor het doorvoeren van hervormingen en voor bezuinigingen. Strijkt u dan over uw hart? Het is voor de Grieken zelf van de bittere noodzaak, ook voor de bevolking van Griekenland... uiteindelijk echt het beste dat al die hervormingen... en die bezuinigingen ook worden doorgevoerd. Verder wil ik nog nergens over speculeren... want we hebben nog geen eens met de nieuwe Griekse regering over gesproken. Maar dat er geen alternatief is voor de hervormingen, voor de bezuinigingen... dat is duidelijk. Kijk, Ik heb altijd gezegd, als er slimme maatregelen als alternatief kunnen dienen... graag, daar zijn we natuurlijk altijd open voor... maar het kan geen alternatief zijn voor zware hervormingen en bezuinigingen. Die zijn sowieso nodig. Intussen worden de problemen in Spanje steeds groter... Ze kunnen daar hun staatsschuld amper financieren. Bijna niemand wil Spaanse obligaties. Ook daar geldt dat er in Spanje bepaalde problemen zijn. Bijvoorbeeld in de bankensector die fors moeten worden aangepakt. Maar de markten zien natuurlijk ook de hoge werkloosheid in Spanje... en een aantal andere problemen. Het nieuwe kabinet is daar fors mee begonnen. Maar de, ja, de, de markten willen wel ook daar resultaten zien. Dus het is belangrijk om daar echt resultaten te laten zien. Het is zaak dat de regering daar ook fors doet en implementeert wat het heeft aangekondigd en daarmee ook overtuigend beleid laat zien aan de markt. Je zou het noodfonds daarvoor kunnen gebruiken. Hè? Uit het noodfonds kun je Spaanse obligaties opkopen om daarmee de pijn voor de Spanjaarden wat te verzachten. Goed idee. Dat is een bestaand instrument inderdaad, maar wel met voorwaarden. En dus zonder die voorwaarden, ik heb hier en daar ook alweer een ballonnetje zien opgooien, dat dat misschien wel zonder voorwaarden zou kunnen. Nou als het aan mij ligt kan dat niet zonder voorwaarden. Verwacht u dat Span Spanje vanavond officieel een verzoek gaat doen om miljarden steun... waarmee ze hun banken kunnen redden. Dat zou goed kunnen, inderdaad. Althans, uh, ze hebben aangegeven, zo rond deze tijd dat waarschijnlijk ze waarschijnlijk kunnen doen. Maar laat ik nog even niet op vooruit lopen en eerst even binnen naar Spanje luisteren. Dat ging uh, demissionair minister De Jager van Financiën doen daar in Luxemburg. En wij gaan weer even naar Rosmalen, waar we het applaus horen op uh, klinken. Marcelle Hoi, Mesker, Chiavone, Kleister spelen nog steeds, hè? Ja, en het is erg leuk hoor, die tweede set. Het is een echte wedstrijd geworden. Heel veel spanning. We zitten nu in de tweede set tiebreak. Eerste set dus met 6-3 naar Kim Kleisters. En de Belgische leidt in de tiebreak met 4-3. Schiavone gaat serveren. vieren. Schiavone heeft overigens wel de kansen gehad door 8 breakpoints. 0 gemaakt. Maar ze zit er dus ontzettend dichtbij. Kleisters één keer gebroken. Dat was in de eerste set. 1 uit vijf breakpoints. Dus je ziet, je hebt hier met twee absolute wereldtoppers te maken... Twee Grand Slam-kampioenen, die dus ook op die moeilijke momenten... die breakpoints kunnen wegpoetsen. Nou, 4-3, oeh, een uh, rally nu van Schiavone, staat 4-3 achter. De rally, de voorhand van Kleisters, gaat nu uit. Het wordt 4-4, en ja, zo houden ze het dus spannend tot op de laatste snik. Het is overigens niet de laatste wedstrijd hier uh, in Rosmalen... bij de Unicef open, want straks krijgen we nog een België-Italië-wedstrijd. De laatste kwartfinale bij de vrouwen, dat is Kirsten Flipkens... België de goede vriendin van Kim Kleisters. Zij zijn samen opgegroeid. En zij speelt tegen de titelverdedigster, de Italiaanse Roberta Vinci. Zij won het toernooi vorig jaar. Nou, we gaan hier dus nog even door. Die eerste service is uit van Schiavone. Het is de tweede set tiebreak. Het blijft spannend. Ben benieuwd of Kleisters het in twee sets kan klaren. Het is nog steeds 4-4 in die tiebreak. We zijn later terug bij Marcella Meskers. Zo meer over de nieuwe kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid. Dit is de Radio 1 sportshow. Plaatje, maar kwaliteit, maar lengte is wel constant. Santa Esmeralda, don't let me be misunderstood. Ja, de, de PvdA presenteerde vanmiddag dus de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Die lijst was al grotendeels uitgelekt. Uh, Jetta Kleinsma wordt de nummer 2. Ronald Plasterk nummer 3. Grote verrassing is wel dat Kamerlid Tanja Jadna Nansing op vier staat. Partijleider Diederik Samsom. Dat is een fantastische lijst. Ja, natuurlijk. Maar waarom? Omdat uh, de juiste mix erop staat om Nederland sterker en socialer te maken. We hebben ervaring op de lijst staan, Jong aanstormend talent. Uh, mensen op jeugdige leeftijd. Wat oudere mensen. Ik heb mensen die heel veel buitenlandervaring met zich meebrengen. Dat is nu heel hard nodig. Mensen met financieel-economische kennis. Ook dat is nu heel hard nodig. Alles staat erop. Is deze lijst niet een beetje weinig vernieuwend? Nou, die ervaring hebben wij in de Partij van de Arbeid. Die bestuurskracht, die hebben we in de Partij van de Arbeid. En juist nu is die zo hard nodig. En dan ben ik juist blij maar dat heel kunt... veel mensen hebben gezegd... Ik, ik wil door, zodat we die ervaring kunnen vasthouden. Maar een mens kan ook overdrijven. Een hamer, een timmermans, een plasterk, een Samsung zelf, een Dijsselbloem. Dat is honderd jaar gestolde ervaring. Dat is heel belangrijk. En daartussen... En daarnaast staat Desiree Bonus, gloednieuw, maar ongelooflijk veel kennis van buitenland. Oud-ambassadeur van Syrië, eh, directeur op dit moment op het ministerie. John Kerstens, voorzitter van een vakbond. Beiden staan vol in de maatschappij, hebben een prachtige carrière daar... en hebben tegelijkertijd aangegeven dat ze ons willen versterken in de Tweede Kamer. Dat zijn nieuwe personen, hoog op de lijst. Die mix van ervaring en nieuwe, dat zit er ook weer in. En waarom moeten dan bijvoorbeeld... Uh jonge talenten als Jeroen de Lange uh, plaatsmaken. Die zat pas een half jaar in de Kamer. Werd door iedereen toch gezien als een belofte. Hè? Ook binnen de Partij van de Arbeid. Pijnlijke keuzes zijn bij maken we zo'n lijst onvermijdelijk. Er zijn 30 plaatsen bij de eerste 30. Heeft hij vijanden gemaakt? Nee, helemaal niet. Maar, uh... De adviescommissie en het partijbestuur hebben alles afgewogen. Hebben de ervaring en de, de, de diverse kwaliteiten van mensen. En ook man en vrouw, eh, diversiteit op de lijst, de regiovertegenwoordiging. De Partij van de Arbeid zoekt altijd naar de juiste mix. En dan vallen er soms keuzes en die zijn soms ook pijnlijk. Tanja Jadna Nansing is de hoogste uh, van de oude lijst eigenlijk. Ze heeft de, de, de grootste stijging gemaakt van 28 naar 4. Waar heeft ze dat aan te danken? Je moet eens een keer met haar meegaan. Als je met haar meegaat, de, de markt op of de zalen in waar zij al die studenten heeft gesproken, dan weet je waarom. Zij kan mensen begeesteren, inspireren, ze kan het verhaal van de Partij van de Arbeid als geen ander uitdragen. Dan moet ze nummer één worden, zou ik zeggen. Die plek was al bezet. Maar wie weet in de toekomst. De naam Timmermans viel net al even. Uh... Van hem is bekend dat hij al een aantal keren heeft geprobeerd weg te komen. Bent u er zeker van dat hij vier jaar wil blijven? Ja, dat was in een andere periode. Dit is een nieuwe periode. Hij heeft tegen mij gezegd... Een andere periode die maar anderhalf jaar duurde. Dat klopt. Dit is een nieuwe periode. En juist nu is de ervaring en de bestuurskracht van Frans Timmermans... op het gebied van Europa zo ongelooflijk belangrijk. Ik heb hem gevraagd te blijven. Hij heeft tegen mij gezegd, ik blijf. Hij blijft. Maar is het eigenlijk niet zo dat mevrouw... Desiree Bodus, de hoogste nieuwkomer, die diplomaten uit Syrië... dat zij eigenlijk voorbestemd is om de nieuwe Timmermans te worden? We hebben nog meer mensen. Michiel Servaas staat op 15. We hebben veel diplomatenkennis, veel buitenlandkennis op dit moment binnengehaald. Juist omdat Europa een van de belangrijkste thema's voor de komende jaren... en misschien wel voor de komende decennium is. En dan kun je niet genoeg ervaring en kennis op die lijst hebben. Dus u gelooft erin dat Timmermans de periode uitzit? Allemaal zitten ze de periode uit. Is dit een lijst om mee te regeren of is dit een lijst om oppositie mee te voeren? We zijn op alles voorbereid met deze lijst. Ook op het ergste? Uh, op alle omstandigheden. Maar ik ga eruit van mooie omstandigheden voor de Partij van de Arbeid. En wat, maar, wat zijn dat mooie omstandigheden voor de Partij van de Arbeid? Uh, we hebben deze lijst gemaakt op, op het aantal wat we nu hebben. Ongeveer 30. Belangrijker is dat we deze lijst hebben gemaakt om de omstandigheden buiten aan te kunnen. Nederland zit op dit moment in een recessie. Europa is in ongelofelijke verwarring... En het gaat daar ook niet goed. Wij moeten bereid en in staat zijn om met deze mensen al die problemen te lijf te kunnen. En dat kan. Als de Partij van de Arbeid na 12 september in het kabinet komt, uh, is het dan ook mogelijk dat er van de mensen op de lijst doorschuiven naar het kabinet? Dat zijn allemaal van die als dan vragen. Iedereen heeft gewoon getekend als Tweede Kamerlid, als volksvertegenwoordiger. En ik ga ervan uit dat wat er ook gebeurt, iedereen daartoe bereid is. Dus bijvoorbeeld een Plasterk, een Timmermans, die zijn ook bereid in de fractie te blijven als de Partij van de Arbeid gaat regeren? Ze zijn daartoe bereid, ja. Weet u dat wel zeker? Dat weet ik heel zeker. Diederik Samsom, een bandje om nog eens later terug te luisteren als er ontwikkelingen zijn in Den Haag. We gaan naar het tennis, want de ontknoping in de wedstrijd Ciavone-Kleister in Rosmalen is net geweest. Marcelle Mesker. Ja, klopt. Kim Kleisters heeft gewonnen. Uiteindelijk die tweede set tiebreak. Waarin ze nog uh, twee setpoints moest wegwerken. wegwerken. En uh, nou ja, geluk op het eind. Want uh, op matchpoint sloeg uh, Vonen een dubbele fout. Maar uh, uh, ze klaarde de klus en staat dus in de halve finale. En uh, zo doen de Belgen het hier goed. Uh, Xavier Malice bij de mannen staat in de halve finale. En Kim Kleisters bij de vrouwen. Nog één wedstrijd te gaan. Dat is die tussen Kirsten uh, Flipkens, uh, de andere de Belgische. Zij speelt tegen de titelverdedigster Roberta Vinci. En dan zijn alle halve finalisten bekend. Maar Kim Kleijs is de grote favoriete. De publiekstrekker, die is door. En dat is natuurlijk goed nieuws voor de UNICEF Open. Het is zeven minuten voor half zes. Hoogste tijd om eerst te gaan kijken. wat al uw telefoontjes en gesprekken tussen twee en half drie opleverden. De oogst van vandaag. In het gesprek met Van het Hek. Klaaglijn Tom van Zek, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek naar Bart Sprangers. Ja? Ik uh, wou een klacht indienen. Nou, dat klinkt helemaal officieel. Zeg het nog één keer zo mooi. Ik wil een klacht indienen. Ik wil een klacht indienen, oh, ja. Juist, ga uw gang, ga gang. Hoe, hoe kan het dat uh, de, Denem, uh, de speler van Denemarken, de Spits Bentner, voor ja. sluikreclame 100.000 euro boete krijgt... En de Kroatische voetbalbond bij, het, uh, bij racistische leuzen slechts 40.000. Ja, u vindt dat een beetje buitenproportioneel, snap ik, hè? Ja, ik ja. vind het buitenproportioneel naar uh, de Spelen van Denemarken toe... en ik vind het bijzonder weinig naar de Kroatische voetbalbond toe. Ja, ja dus ik, ik, ik kan eigenlijk niet anders dat het met u eens zijn. Die, die spits, ja, die zei dat hij dat broekje cadeau had gehad. Dat kwam ook niet helemaal goed over, hè. Met die eerste goksite natuurlijk, dat ja. was niet helemaal. Dus dat hij een boete krijgt, dat snap ik nog wel. 90.000 vinden wij heel veel, vinden die voetballers over het algemeen iets minder trouwens. Maar ik ben met u eens dat niet in verhouding tot dan een boete voor de meest walgelijke dingen zeggen... en daar maar 40.000 euro boete voor krijgen. Daar ging het maar eigenlijk een beetje om, ja. ja. Oké, okay. dankjewel. Goedemiddag. Tom van Hek, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ik wil eens weten hoe het met de hondjes van Pim van is. Oh, dat heb ik geen idee, mevrouw. Het met de hondjes van Pim Fortuyn is. Daar ga ik niet over. Nee, maar ja, je mag hier toch alles vragen? Ja, je mag wel vragen, maar ik kan het wel uitzoeken voor u. Ik weet het ik weet, ik ja, idee. de mensen zijn helemaal nu met de dieren bezig en ik nu. wel. Dus en ja, ze we zijn heel anders dan in Nederland. Nou, laten we afspreken dat u met een dag of twee, drie nog even terugbelt... en dan hoop ik een antwoord te hebben, goed? Ja, goed zo. We gaan het uitzoeken. Tijd. Klaaglijn Tom van Zek, goedemiddag. Met Jan Koolen, een goedemiddag. Een goedemiddag. Tom, luister, uh, ik ben al wat ouder. Ja? En met mij, en ik merk dat vaak in lezingen. Met mij zijn er veel mensen die het af moeten haken, omdat ze wat minder horen, maar vooral omdat er zo snel gesproken wordt. En, uh, en een beetje ingeslikt. Je bent op de, de beetje... tv, op de radio, waar, waar, overal? Nou, Laura Renze. Ja. Van Sport, s morgens. Ja. Dat ding, dat springt bij mij om 7 uur aan, al, al 40 jaar. Al 40 jaar om 7 uur, dan springt die in één gegaan. Ja, dan, zo, zo, zo, zo is de techniek tegenwoordig. Ja. Nou, ik erger me kapot aan die juffrouw. Maar je kan het niet verstaan of gaat te snel? Ik zeg, ze praat zo ontzettend nog buiten het. Nog buiten de feit dat ze er elke keer tussendoor zit, niemand krijgt uit. Ze wil, ik denk dat ze geweldig slim over wil komen. Door snel te praten en heel veel te intromperen. Nou, we gaan het eens dus eventjes een beetje beluisteren en uh, ook even doorgeven. Maar uh, we konden jou goed verstaan in ieder geval. Dankjewel, hè. Hoi, hoi. Beste. Joei. Tof van Dek, goedemiddag. Goedemiddag, Ik spreek met uh, Stan Rijven. ja. Ik heb eh, enerzijds complimenten voor het programma, eh, maar anderzijds toch een klacht... en met name in verband met de muziek. Want? Het heet sport zomaar, maar voor mij is het een muziek winter. Oké, okay, want? Kijk, als het Tour de France is, dan draaien we veel Franse plaatjes... en dat snapt iedereen. Bij een EK, denk ik, dan wil ik veel muziek uit Europa horen. Ja. Uit Scandinavië, de Balkan, eh, whatever. Maar ik hoor alleen Nederland, ik hoor Engeland ja. en Amerika. En uh, twee van de drie zijn er al uit bij de EK. Dus als Eckeland er ook nog gaat, dan hebben we helemaal niks meer over. Dus kortom gewoon wat meer Europese muziek. Het is een, een advies vanaf de, de zijlijn. Een gratis advies. Dank u wel. Okay, Oké, Ja, dat was het weer. hè? Van vandaag, weer. morgen weer. Bellen tussen twee en half drie. 0800-1101. Het Mediaoverzicht. Het Mediaoverzicht. NRC Handelsblad schrijft over het bezoek van premier Rutte aan bondskanselier Merkel. Van verwijdering tussen Duitsland en Nederland mocht gisteravond tijdens het bezoek niets blijken. Ze wilde vooral eensgezindheid uitstralen. Merkel vermeed dan ook termen als meer Europa en politieke Unie... waar Rutte eerder deze maand lichtelijk allergisch op reageerde. Ze gebruikte in plaats daarvan het meer pragmatische Europese jargon... waar Rutte zich graag van bedient, samenwerking en afspraken. De Zwitserse vicepresident Uli Maurer begrijpt overigens niet wat landen bij de EU te zoeken hebben. Op de website van het journaal van de Zwitserse publieke omroep zegt ze, wie op dit moment bij de EU wil, heeft ze niet helemaal op een rijtje. Zwitserland heeft er in ieder geval niets te zoeken, zegt hij. Economisch zou het veel slechter gaan met het land... als het nu bij de EU zou zitten. Niet dat Maurer de EU een slecht hart toedraagt. Het is volgens hem ook in het belang van Zwitserland... dat het economisch goed gaat in Europa. De vicepresident ziet een stijgende lijn... en gaat ervan uit dat het over vijf jaar beter zal gaan met de EU... als ooit tevoren, maar nu nog niet. In Europa is het alleen in België erger in de file staan. Dat blijkt uit onderzoek via de GPS-gegevens... van zo'n 100 miljoen automobilisten. waaronder meer NRC Handelsblad en de Belgische Omroep VRT overschrijven. In Nederland zat in 2011 een automobilist gemiddeld 50 uur per jaar in de file. In België was dat 55 uur. En de meeste files staan rond... Milaan, maar Brussel en Antwerpen staan op nummer 2 en 3. Nederland komt in de top 10 voor met Rotterdam op de zesde plaats en Utrecht op de negende. De fietsers zijn door de economische crisis wel flink afgenomen, was eerder ook in de sports al te horen. Ja, fietsen is natuurlijk ook een idee, of de fiets-taxi, zoals er steeds meer rondrijden in Amsterdam. Zoveel zelfs dat het stadsbestuur het nodig vindt om er paal en perk aan te stellen. Vanaf volgend jaar april mogen er in de hoofdstad nog maar 100 fietstaxi's rondrijden, schrijft het parool, om de wildgroei en de overlast te beperken. En dat is het niet, want een bedrijf mag voortaan maximaal 25 fietstaxi's hebben en aan chauffeurs worden strenge eisen gesteld, is het voorstel van het stadsbestuur. Mogelijk komen er kentekens voor de fietstaxi's. en komen er voor de chauffeurs een pas, een taaltest en een verkeersproef. Want het centrum van Amsterdam is volgens de gemeente te klein... voor de ongeveer 150 fietstaxi's die er nu rijden. Ze blokkeren de, de doorgang. Er is uh, sprake van hinderlijk gedrag, vaak ook van overtredingen. Veel chauffeurs die uh, komen dan regelmatig uit Oost-Europa... spreken slecht Nederlands. En directeur Zwakowski van wieler, uh, bedrijf Wielertaxi Amsterdam... die de extra eisen toe daarmee komen we aan het einde van het mediaoverzicht. Gaan we naar het nieuwsblok van half zes. En straks praten we uitgebreid met Bernard Wientjes. Hans, pak jij de pallet links voor. John, jij komt naast me staan. En Bert, jij pakt hem rechts voor. Oké, okay, en nou Tillen. Pas uh, uh, op voor je rug. Welke kant gaan we eigenlijk op? Recht door. Lopen we zo de A4 op.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 In september praten ze verder. Tot die tijd mogen de asielzoekers uit het tentenkamp in Ter Apel... in de opvang blijven. Leers geeft Irak wel 5,5 miljoen euro voor projecten... om hun terugkeer toch mogelijk te maken. De Rotterdamse agenten die gefilmd zijn tijdens het schopincident... zitten ziek thuis. Het is niet bekend of ze zich zelf ziek hebben gemeld... of dat dit op aandringen van de korpsleiding is gebeurd. De agenten die de verdachte schopte en haar collega die toekeek... zijn niet geschorst, zegt de politie Rotterdam-Rijnmond... De man die de bommen maakte voor de aanslagen op Bali... is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Hij wordt gezien als een van de sleutelfiguren. Bij de aanslagen op Bali kwamen in 2002 meer dan 200 mensen om het leven... onder wie vier Nederlanders. De aanslagen waren in het werk van het terreurnetwerk Jemaya Islamia. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dan nu het weer en alles wat ermee samenhangt. Marco Verhoef, ja... Ja, nou ja, er komt aardig wat op ons af. Het zijn stevige buien. Ze liggen op dit moment, althans de zwaarste exemplaren... op de grens van Frankrijk en België. En zullen het komend uur richting Zeeland gaan koersen. En dan vanuit Zeeland de rest van het land over gaan trekken. Dat zijn buien met onweer. Flink wat onweer erbij. Hagel is mogelijk. Windstoten tot zo'n... 80, 100 kilometer per uur. En dat zijn forse windstoten, eh, maar die zijn allemaal wel lokaal. En datzelfde geldt ook voor de hoeveelheid neerslag die gaat vallen. Kan van plaats tot plaats sterk verschillen. Maar op een enkele plek kan dus echt in korte tijd veel regen vallen. Die buien trekken vannacht alweer het land uit. Net na middernacht zullen ze het noorden van het land gaan verlaten. En dan klaart het wat op en dan koelt het af naar een graad of... 11. En dan morgen opnieuw kans op een enkele bui... met een klap onweer daarbij. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Het wordt morgen 18 graden. En morgen staat er ook veel wind. Die wind steekt eigenlijk al op nadat de buien zijn verdwenen. Dus vanavond en vannacht krijgen we daar al mee te maken. Bij zee krachtig, misschien wel hard windkracht 6 tot 7. Ook zaterdag staat er nog wel vrij veel wind... maar neemt de buiigheid af. Zondag is het weer natter en het blijft deze dagen iets te fris. Amw Verkeersinformatie. Het is drukker dan normaal op donderdag. Dat komt door een aantal aanrijdingen. De meeste vertraging heeft het verkeer rond Utrecht en Rotterdam. Dit zijn opvallende files. A1 Apeldoorn richting Hengelo... tussen de afrit Reizen en het knooppunt Azenlo 3 kilometer. A9 maar richting Diemen tussen het knooppunt Badhoevedorp en Holendrecht 9 kilometer. Door een gekantelde vrachtwagen zijn daardoor twee rijstroken dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Ketelplein en Rotterdam Centrum 6... A28 Utrecht richting Amersfoort, tussen Rijnsweerd en Soesterberg... 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. A35 Almelo richting Enschede, tussen Almelo-Zuid en Bornewest 3 kilometer. Ook hier een aanrijding, maar de weg is daar wel weer vrij. En door een ongeluk op de Duitse A40 is er op de A67 Eindhoven richting Venlo... een omleiding ingesteld voor het verkeer richting Duist, duisburg Bij knooppunt Heiken kan het verkeer omrijden via München Gladbach over de A73, A74 en de A61.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 Het is de Radio 1 Sportzomer. Straks praten we uitgebreid met Bernhard Wientjes... voorman van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Had vandaag zijn laatste afspraak met Agnes jong -Gier. Eerste zoektocht van de VVD naar de beste slogan voor de verkiezingen. Drie posters met een foto van Mark Rutte... en verschillende verkiezingsleuzes lekten vanochtend uit... Een van de leuzen was, als wij niet oppassen... wordt Nederland de grote verliezer van de verkiezingen. De VVD laat weten dat het een test is om van potentiële VVD-kiezers... te horen wat de beste leuze is voor 12 september. Campagnestratege Hans Anker vanuit de VS. Goedemorgen voor u, goedemiddag. Ja, Goedemorgen. En ook aan de lijn campagnestratege Kai van der Linden. Ook goedemiddag voor u. Goedemiddag in mijn geval. Ja, Hans Anker, wat, wat dacht u toen u hiervan hoorde? Of het misschien zag zelfs? Nou ja, toen ik het uh, hoorde, dacht ik dat is niet gegogen van de VVD, hè? want uh, er zijn genoeg manieren om dit soort uh, slogans te testen. Dat hoef je niet uh, in een panel van duizend mensen uh, voor te leggen waar je in deze tijd zeker weet dat het dan in de telegraaf uh, belandt. Is dat, dat erg? Ik, krijg, je niet... krijg je daardoor niet extra aandacht? Nou, er vloeit geen bloed uit voor, denk ik, maar het is, ja, het is, het is een beetje dommig natuurlijk. Uh, en uh, wat toch wel interessant is, is dat de VVD zich erg in de kaart laat kijken. Ze zijn... Heel erg zoekend nog naar een boodschap uh, in deze fase van de strijd. Dat komt mij niet professioneel over en je zou er echt al klaar mee moeten zijn. En het tweede is dat uh, uh, ja, de, de SP een beetje onder hun uh, huid is gekropen, zo lijkt het. Dat zie je ook in een paar van die slogans uh, terug. En zij moeten gewoon veel autonomer zijn. Hè? Dus uh, in een campagne gaat het erom dat je jezelf definieert, dat je de tegenstander definieert, dat je de verkiezingen definieert. En ze moeten gewoon autonoom opereren. Dat doen ze niet in deze slogans. Ja, Kai van der Linden, om te beginnen dat punt dat ze er een beetje laat mee zijn, vindt u dat ook? Nee, ik denk dat dat wel meevalt. Ik heb eigenlijk drie opvallende dingen die, die ik denk dat je ervan kunt afleiden. Op de eerste plaats, de VVD pakt de voorbereiding van de campagne blijkbaar grondig en professioneel aan door de aanpak te testen. Nou, dat is gewoon slim. En dat het uitlekt, dat is dan jammer? Dat is dan pech. En op de tweede plaats is het ook wel opmerkelijk dat ze besloten lijken te hebben dat Mark Rutte persoonlijk de boodschapper wordt in deze campagne. En dat was natuurlijk anders tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 en de Eerste Kamerverkiezingen van 2011. Toen niet het gezicht van Mark Rutte, maar echt het logo van de VVD natuurlijk aanwezig was. Dus de VVD wil de premierbonus verzilveren en ook dat is slim. Maar het derde punt wat ik wel interessant vond, en is wellicht de meest interessante vraag, is dat, en dan ben ik het wel met Hans Anker eens, dat ze dat ze nog lijken te worstelen met de strategische vraag. En die vraag is eigenlijk, wordt het aan de ene kant. Een normale verkiezingscampagne, waarin politici zoals gebruikelijk allemaal mooie beloftes doen om kiezers te paaien. En dat is eigenlijk de suggestie van de derde advertentie, waarin Mark Rutte zegt... u maakt zich druk over uw portemonnee, uw huis en uw baan en ik ook. Mm -hmm. Of, en dat is eigenlijk de suggestie van de andere twee campagnes, zegt de VVD... we moeten ons bij de aankomende verkiezingen niet laten verleiden tot beloftes, die we toch niet kunnen waarmaken. En dat is dan die angst voor de SP, waar Hans Anker het over heeft? Ja, maar ook denk ik PVV, hè? dat zijn toch twee partijen. De SP en de PVV, een beetje de populistische partijen van Nederland... waarvan je kunt verwachten dat die allemaal beloftes gaan doen... om hun kiezers uh, uh, ja, tevreden te houden. Het lijkt wel of de VVD in ieder geval in deze test aan het kijken is... of ze met een niet-traditionele boodschap... waar natuurlijk een premier als Mark Rutte uitgelezen geschikt voor is, een beetje boven de partijen te gaan staan. En zeggen jongens, we zitten midden in een economische crisis. En als we nou een, een traditionele, normale campagne gaan voeren... die we gewend zijn, waarin iedereen weer over elkaar heen gaat buiten... met allemaal beloftes die onmogelijk te realiseren zijn... dan zou dat wel eens schadelijk schade kunnen zijn voor de latere kabinetsformatie. Ja. En in die zin, als je kijkt naar de tekst van die advertentie... als we niet oppassen, wordt Nederland de verliezer van de verkiezingen... Of de tweede, wij willen ook graag verkiezingen, maar niet ten koste van Nederland. Dat lijkt een boodschap te zijn waarmee de VVD zegt, wij willen boven de partijen staan. Of dat slim is, is een andere vraag. Nou, Hans Anker, als we die ene even nemen, hè, als we niet oppassen wordt Nederland de grote verliezer van de verkiezingen. Twee dingen vallen op, het wordt niet. Ik weet niet of dat altijd zo goed communiceert. En, en verliezer. En dan een foto van Mark Rutte erbij. Komt dat goed over wat u betreft? Nou, ik vond het buitengewoon uh, vermakelijk. De VVD zegt dat het is rijk en groen door elkaar. Ik denk dat je dat hier ook ziet. Want dit is natuurlijk ook een affiche... wat alle tegenstanders van Mark Rutte uh, zelf ook zouden kunnen ontwerpen... en overal op zouden kunnen en uh, willen hangen. Want met deze man uh, wordt Nederland blijkbaar uh, de grote verliezer. Dat is dan uh, wat je communiceert, ook uh, ben al staat het er ik ben niet. Ik ben benieuwd ben wat de testresultaten aangeven. Het lijkt mij uh, een vorm van elektrale zelfmoord als je dit ophangt. Is het sowieso niet een te lange zin? Is, is de zin sowieso niet te lang van deze slogan? Ja, daar heeft het, uh, de, de VVD wel een beetje ervaring mee opgedaan. En op, uh, kan dat onder bepaalde omstandigheden wel? Ik vind die uh, tweede eigenlijk uh, uh, veel kwetsbaarder. Hè? Wij winnen ook graag verkiezingen, maar niet ten koste van Nederland. Nou, dat is één ding wat we altijd weten: is dat kiezers die, uh, die horen het woord niet niet. Dus wat hier uh, staat in het leven van, van kiezers, is wij winnen ook graag verkiezingen, maar ten koste van Nederland. Dat lijkt me ook niet een handige poster okay. om op te hangen. Een hele korte vraag aan, aan u beiden. Uh, Hans Anker heeft u een suggestie voor ze? Nou ja, moeten, wat, wat hier zit, is natuurlijk gewoon het verhaal wat zij moeten vertellen. Je moet nooit in een campagne bij de slogan beginnen. Je moet altijd bij het concept beginnen van wat je wilt vertellen. En daar de, en daar de slogan wij... bij bedenken rigoureus moeten zij zeggen dat de VVD staat voor een sterk Nederland en een sterk Europa. En dan is de rest bijzaak. Ja, kan je van der Linden tot slot een gratis advies voor een slogan? Nou, ik ben het eens met Hans Anker. Kijk, in campagnes gaat het uiteindelijk om positieve beloftes. En dan denk ik dat de derde advertentie waar Mark Rutte gewoon zegt... u maakt zich druk over uw portemonnee, uw huis en uw baan, ik ook... dat dat uh, wat mij betreft instinctueel de beste campagne is. Maar ook, ik ben benieuwd... ...naar de testresultaten die, uh, hoop ik, morgen ook weer gelekt worden naar de Telegraaf. Oké, okay, en dan zien we wel wat er op die poster komt. Allebei hartelijk dank, Hans Anker en uh, Kai van der Linden. Wij gaan naar het Limburgse halen, want daar heeft een man gemeentemedewerkers en de politie bedreigd... ...omdat zij een hek kwamen weghalen voor zijn huis. De man had het hek illegaal voor zijn huis neergezet. Michiel Maasen van de politie Limburg-Noord, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is er precies gebeurd daar? Ja, de gemeente wilde vanmiddag in samenwerking met de politie een uh, illegaal hekwerk verwijderen bij de bewoner aan de grote kampweg inhalen. Uh, dat is geëscaleerd. Die man is uh, in zijn woning uh, ja, uitgeflipt, is ook naar uh, de bovenverdieping gegaan. En heeft vanuit uh, het raam onder andere een molotov-cocktail naar beneden gegooid en uh, gedreigd met een handboog. En uh, toen bent u eerst even weggegaan met de mensen en daarna heeft u, uh, bent u het huis binnengegaan en heeft u de man al? Ja, dat klopt. Er is toen besloten om een veilige afstand te creëren, ook voor de collega's. Toen is het arrestatieteam ook ingeschakeld. Die zijn de woning binnengegaan, maar hebben de man niet meer aangetroffen. En op dit moment is er een grote zoektocht bezig in de omgeving naar deze verdachte. En hoe intens is die zoektocht? Verspreidt u een signalement of een Twitterbericht? of? Ja, er is een uh, burgernetbericht verspreid en een straal van enkele kilometers rondom halen. Dus mensen krijgen een sms met daarin het signalement van, uh, van deze persoon. Uh, er is een helikopter ingezet. Op dit moment worden er nog speurhonden ingezet en verschillende agenten. Uh, dus de, er is een grote zoektocht nog steeds bezig in de omgeving van zijn woning. Oké, okay, ik ga u danken en daar sterkte mee wensen. Michiel Maas van de politie Limburg-Noord. Dank, dan. dank u wel. Graag gedaan. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Een van de machtigste mannen van Nederland heeft nog niet gezegd wat hij aan het lentekoord wil veranderen. Nu daaraan geknabbeld wordt en nu duidelijk is dat we nog meer moeten bezuinigen om uit de crisis te komen. Dan hebben wij het over Bernard Wientjes. Goedemiddag meneer Wientjes. Eén goedemiddag. Um, ja, we hebben een aantal onderwerpen met u die we graag zouden willen doornemen. Um, laten we eerst maar eens even over de. U komt net het laatste overleg met de Stichting van de Arbeid, hè? Met Agnes Jongerius. Klopt dat? U bent goed geïnformeerd. Ja, ja. en um, had u een cadeautje bij? Het is bijna weg? Nee, dat, dat, dat gaan we nog regelen als hij na de vakantie terugkomt en we echt afscheid gaan nemen. Nee, dat, we hebben een interessante discussie gehad. Toch weer op basis van de, de toekomst. Hoe komen we eruit samen als de politiek het zo laat zitten, is het toch taak van sociale partners echt goede besluiten te gaan nemen. Dus uh, we hebben afscheid genomen van voor de vakantie. en Na de vakantie gaan we volle, kant volle kracht vooruit. En alleen met een deels andere samenstelling om de tafel. Ja, deels andere samenstelling. De nieuwe vakbond, zeg maar. Hoe kijkt u naar al die ontwikkelingen die zich hebben afgespeeld daar? En wat is uw gevoel nou? Ja, uiteraard ben ik daar altijd voorzichtig in. Ik kijk met enige afstand. Want het helpt niet als ik daar te veel commentaar op geef. Maar het is natuurlijk zorgelijk. Kijk, we hebben vandaag weer uitgesproken in de Stichting van de Arbeid... dat Nederland, zeker in de moeilijke politieke situatie van nu eigenlijk niet kan zonder een goed overleg tussen sociale partners. Maar dan moet je wel kunnen leveren. Dan moet je wel een mandaat hebben. Nou, Ik hoop van harte dat uh, overmorgen, geloof ik, nou, dus, ja, zaterdag uh, wordt een nieuwe vakbond geboren. Nieuwe voorzitter. Uh, ik hoop van harte dat hij mandaat krijgt. En Want dat, dat is Ton Heerts, hè? Ja, Ton Heerts, ja. Ik hoop dat die mandaat krijgt, dat de bonden begrijpen... dat het niet aanwezig zijn in de polder in Den Haag... veel slechter is dan wat dan ook. En dat we met elkaar zaken kunnen doen. Doet u eigenlijk ook een soort oproep daarmee aan, hè? Nou, ik heb het vandaag heel duidelijk gezegd. Ik, heb het, uh, ik, ik mocht voorzitter zijn, want dat is een afwisselend voorzitterschap... in de Stichting van de Arbeid tussen werknemers en werkgevers. Ik heb het einde gezegd, ik doe een oproep. En uh, dat we toch uh, proberen zo snel mogelijk weer een aantal belangrijke gesprekken te voeren... over onderwerpen, de zorg, arbeidsmarkt, alle brandende onderwerpen... waar in Nederland oplossingen moeten komen. Want als je kijkt naar de afgelopen maanden, hè, toen werd de vakbeweging... ook door alle interne discussies in beslag genomen. Waar, waar is het tot stilstand gekomen op op welk onderwerp, wat had nu geregeld kunnen worden... als die vakbond sterk geweest was? Nou ja, kijk, het pensioenakkoord hadden we uiteraard. Kijk, als het niet zo verdeeld was geweest... In de achterban van uh, de vakbond, was het pensioenakkoord, was waarschijnlijk makkelijker ook overgenomen door de, door de politiek. Uh, een ander punt is natuurlijk wat nu heel erg uh, duidelijk naar voren komt, is de arbeidsmarkt, ontslagrecht, uh, de WW. Dat zijn dingen die natuurlijk echt op ons bordje horen van werknemers en werkgevers. Daar heeft de bonden, hebben de bonden het laten lopen door hun interne conflicten. Maar nogmaals, vandaag hebben we gezegd, we gaan toch weer zo snel mogelijk volle kracht vooruit. Volle kracht vooruit. Er komen natuurlijk ook verkiezingen aan. Er is een, een lenteakkoord gesloten om een aantal dingen in ieder geval nog te regelen. Hoe, hoe, hoe, hoe kijkt u zeggen dat lenteakkoord aan? Bent u er blij mee? Het, het feit dat we een akkoord hebben is natuurlijk... maar ik herhaal wat velen gezegd hebben, ongelooflijk belangrijk. We hebben altijd gezegd... de financiële positie van Nederland is zo essentieel voor het bedrijfsleven. En daar, dat hing samen met een akkoord. Dus het bereiken van een akkoord, hoe onconventioneel ook en het bereiken daarmee van de 3% tekort in 2013... was voor ons de aller, allergrootste prioriteit. Dat zie je ook trouwens als je nu weer naar de rente kijkt... de laatste dagen, laatste weken... dan zie je dat Nederland weer een extreem lage rente heeft. Dus het recept om de rente laag te houden heeft geholpen. Daarna ga je natuurlijk de discussie krijgen over de inhoud. Ja, als je in 48 uur natuurlijk een akkoord maakt als politieke partijen... dan kunnen ook de werkgevers niet over alle de details tevreden zijn. Nou, u weet het reiskostenverhaal waar wij natuurlijk grote zorgen ja. over hadden. BTW is natuurlijk met name voor onze kleine bedrijven, de, de middenstand... met name het hele snelle ingaan op 1 oktober een groot lastig probleem voor hun. Dus we zijn over de, over de inhoud niet altijd enthousiast, maar nogmaals, bij ons overwoog altijd... het feit dat we een akkoord hebben. En gelukkig Nederland, dat zie je nu weer, in de rustige fase komt in het rustige deel van Europa. Ja, behalve dat het consumentenvertrouwen nog steeds slecht gaat, het ja. economisch niet goed gaat. Ja. Nu heeft Lex Hoogduin, voormalig centraal bankier bij de Nederlandse Bank, tegen Nu.nl gezegd dat hij geen enkel gevoel van urgentie ziet bij de premier, bij Rutte. Uh, hij zegt, waarom horen we hem niet op televisie over een van de grootste crisis ooit waar we nu in zitten? V vindt u dat ook? Uh, deelt u die mening? Ja, misschien wel in de sfeer van, van op, de op tv optreden. Ik vraag me af, maar ik ben geen politicus. Op dit moment nou dat je zoveel stemmen wint als je daar een... Nee, maar een groep dat groep is iets had. anders, hè? Zou maar het de, goed zijn ja, maar in de voor die ik, Ja, in de contacten die ik heb, en die heb ik heel regelmatig... Uh, zie ik een man die vecht voor Nederland en ook vecht voor Europa. Het feit dat hij gisteren in Duitsland geweest is. En, en toch heel duidelijk, samen met, met mevrouw Merkel... het vertrouwen in Europa en de euro uitgesproken heeft... is voor mij van wezenlijk belang. En u ziet daar niet een dubbele boodschap in. Hè? Die kritiek krijgt hij vaak. Hij zegt in Nederland dit... en in Brussel straalt hij het andere uit. Ziet u dat? Ja, kijk, ik praat natuurlijk met hem en dan, dan heb ik maar één boodschap. Kijk, Het verschil is wel dat er dus een deel van de mensen heeft uh, wat verheven ideeën... over de toekomst van Europa. Ook terecht, vind ik vaak. En een ander deel van de mensen... en daar hoort ook Mark Rutte bij... De, zeer pragmatisch. Die ziet als geen ander... hoe belangrijk de euro in Europa voor Nederland is... maar ziet dat gewoon als een businessmodel. Zonder de... de, de, de ja, zoals je het bij D66 ziet... waar een veel meer principiële houding... over Europa is. En als u dan kijkt... naar die mogelijke oplossingen die worden aangedragen... en er vallen woorden als bankensteun... politieke unie en dergelijke. Moeten, moeten we dan die kant op? Wat u betreft? Nou, wij hebben daar een heel duidelijk standpunt in. VNO-NCW zegt, samen met MKB Nederland, om de stabiliteit van de euro te bewaren, eh, moeten we tot de grenzen gaan wat daarvoor nodig is. Heel een, een goed Nederlands gezegd, als een bankenunie noodzakelijk is, en ik denk dat dat zo is op den duur, eh, om, er, om de euro en Europa overeind te houden, dan moet dat gewoon gebeuren. Het zijn middelen met het grote doel van een sterke Europa met een sterke euro. Uh, laatst hadden wij Hans Biesheuvel aan de lijn. Die zei, er moet ook een minister van Buitenlandse Handel komen... namens het MKB. Deelt u dat ook? Ja, hij heeft natuurlijk voorkomen gelijk. Kijk, als er nou één ding duidelijk is, ook weer in deze crisis... nu je ziet dat het consumentenvertrouwen heel laag is... maar toch ziet dat de export groeit in Nederland... en terwijl we nog heel veel kansen hebben buiten Europa... de BRIC-landen, we exporteren eigenlijk te weinig naar die landen... is er voor de hand liggend dat we dus in een nieuw kabinet... echt de buitenlandse handel gaan versterken. We hebben gewoon iemand nodig... Zoals dat vroeger ook was, die dag en nacht op reis is voor ondernemend Nederland. En heeft, heeft Maxime Verhagen het daar dan laten liggen de afgelopen jaren? Nee, hij heeft gedaan wat hij kon doen. Maar we hadden natuurlijk in het verleden hadden we een minister van buitenlandse handel. als was staatssecretaris, die mocht zich in het buitenland minister noemen. En we hadden minister van landbouw. Die functies zijn in, in dit kabinet gecombineerd door één persoon heen bleken. En dat is gewoon een weefhout in het kabinet. Hetzelfde geldt voor buitenlandse zaken. Vroeger hadden we minister van ontwikkelingssamenwerking en een staatssecretaris van Europa. Nu hebben we één persoon, Ben Knapen. Enorm zijn best doet, maar het mist ons gewoon aan, aan, aan kwantitatieve capaciteit. Dus gewoon het aantal brinslieden wat zich met het buitenland bemoeit is gehalveerd. Um, we hebben een historisch laag consumentenvertrouwen is gebleken. U bent van het ondernemersvertrouwen, zeg maar, uw achterban, ja. uw vertegenwoordiger. Is daar ook het pessimisme zo diep als bij de consumenten, of wordt daar toch anders gekeken? Het is totaal wisselend. Wat ik net zei, we exporteren nog steeds heel goed. Het is ongelooflijk hoe onze industrie, die weer echt helemaal terug is... hoe de industrie exporteert. Dus als ik met die ondernemers praat, dan zijn ze vol vertrouwen. Als ik praat met ondernemers die van de binnenlandse markt afhankelijk zijn... de bouw op de eerste plaats en ook een deel van de detailhandel... daar is het echt treurnis, treurnis, treurnis. Dus het is een heel divers beeld. En dat heeft dan nogmaals te maken met uh, het feit dat we nog steeds veel exporteren... maar in Nederland een aantal problemen niet echt opgelost hebben... en daardoor de consument zijn geld in, in, in, in zijn zak houdt. De bouwmarkt is niet opgelost, het pensioenstelsel is nog steeds onzeker... en dat maakt de consument onzeker. Maar de exporterende ondernemer... die geniet natuurlijk wel van de ontwikkelingen buiten Europa. Um, ten slotte, als u kijkt naar de oplossingsrichtingen die gekozen worden... en de politiek, zeg maar, ook al zegt u, ik ben niet van de politiek... die kruisen elkaar ergens, mensen die oplossingen willen... en mensen die dat politiek niet haalbaar achten. Bent u optimistisch als u naar het komende jaar kijkt... Zeg maar, wat er met Europa uiteindelijk gaat gebeuren, en dus ook met Nederland? Ja, kijk, ik, ik, ik kan niet geloven dat we zo dom zijn in Nederland... dat we dus onze sterke band met Europa behouden. Daarom zeg ik ook eh, tegen alle leden van het kabinet... Werk samen met Duitsland, zeker met Duitsland, onze natuurlijke partner. 90 miljard export van ons naar Duitsland. Werk samen voor dat sterke Europa. Ik kan me niet voorstellen dat we zo'n krachtige economie... die we altijd geweest zijn door Europa laten verzwakken... door domme dingen te gaan doen. Ik ga u danken dat u uw mening met ons wilde delen. Bernard Wientjes, voorzitter, VNO-NCW. Dank u wel. Dank u zeer. En zo uh, tussen half zeven en zeven kunt u met ons meepraten in de uitzending in Aan de Lijn. En dat gaat vandaag over het filmpje van de Rotterdamse agenten die een verdachte nogal hardhandig aanpakt. De verdachte heeft aangifte gedaan. Gisteren hoorden we al dat de nationale ombudsman de zaak onderzoekt. Ook het Openbaar Ministerie bekijkt het. De vraag is, wat moet er met de agenten gebeuren? Ze zit voorlopig, op dit moment hoorden wij net ziek thuis. Maar de vraag is, zeggen de beelden genoeg? En is er zo duidelijk sprake van buitensporig geweld dat deze agent op zijn minst geschorst had moeten worden? Of gaat dit veel te ver, omdat we niet weten wat er precies gebeurd is... en het veroordelen van de agenten veel en veel te snel is? Goed, en daar kunt u dus uh, over meepraten. De stelling, de schoppende Rotterdamse agenten moet worden geschorst. Ons, oneens of eens, u kunt gratis bellen op nummer 0800-1121. U kunt ook stemmen op de website www.radio1.nl. En als ik even kijk, dan is er al behoorlijk gestemd. 68 is het vooralsnog met deze stelling eens. Het Radio 1 kort over het overzicht. Van Leijvers schijnt volgende week met vijf Nederlanders aan de start van de ronde van Frankrijk. Ook Johnny Hogeland is weer van de partij. Dus hij werd vorig jaar op slag een held toen hij in dat prikkeldraad viel en met 33 hechtingen de tour uitreed. In die bewuste etappe had Hogeland de leiding genomen in het bergklassement en mocht hij de bolletjestrui aantrekken. Die trui is bij hem ook het doel voor dit jaar. Ja, tuurlijk. Maar een rit vind ik het, dat is natuurlijk het allermooiste. Maar ja, vorig jaar we ook voor die rit en pakte ik dat zeg mee. En dat zou van het jaar heel mooi weer zijn. Alleen ik vind de rit dan wel, ja, dat is natuurlijk wel het mooiste. Dan tennis Bibiane Schoofs is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. In de laatste kwalificatieronde was de Nederlandse tennisster niet opgewassen tegen de Kroatische Mirjana Lukic. Arangsa Rus en Kiki Bertens maken komende week wel hun opwachting. Zij zijn rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Het begint mode te worden. Een sporter die probeert via de rechter kwalificatie voor de Olympische Spelen af te dwingen. Miranda Boonstra mist in de marathon van Rotterdam onder zware omstandigheden. De Olympische limiet op acht seconden. De atleten vindt dat de limiettijd niet zorgvuldig is vastgesteld. En dat de sportkoepel NOC-NSF te streng vasthoudt aan die eis. Is maar 1 promiel. En um, als je bijvoorbeeld ook kijkt hoe marathonspercoursen worden opgemeten. Kijk, het is geen atletiekbaan waarvan je zeker weet dat het een 400 meter rond rondje is. Dus dat is heel veel onnauwkeurigheid in, uh, ja, in, in het meten van een marathonpercours. Uh, er wordt bijvoorbeeld een ideale lijn aangehouden. Mm -hmm. Maar de drankposten zitten bijvoorbeeld in de buitenbocht. Dus loopt we alweer extra meters. En uh, de marathon is gewoon lastig. Dan de paardensport. De Nederlandse dressuurequipe heeft op het CHIO, GIO, Hoe zeg je dat eigenlijk? CHIO, CHIO goed, van Rotterdam goed. de landenwedstrijd gewonnen. Formeel voldeed de formatie van bondscoach Chef Jansen daarmee aan de NOC-NSF-eis, van vormbehoud. Waarmee de kwalificatie voor Londen nu helemaal definitief is. Nationaal kampioen Edward Gal was de beste Nederlander in het individueel klassement. Samen met KLOX Undercover eindigde hij als tweede. En daarmee komt een einde aan dit uur van de sportzomer. We gaan er even uit voor het nieuwsblok van 6 uur. En zijn daarna weer bij u terug. Radio 1 Sportzomer. Extra aandacht voor die ploeg van vakantie. Tot zo.